Welkom bij een nieuwe aflevering in onze Family Service-serie Eindtijd en Profetie. Jan van Manneveld, heel hartelijk welkom. Ja. Afgelopen aflevering waren we gestopt bij de verwarring die er in Europa is. En daar wilde jij nog wat over vertellen. Ja. Kijk, we moeten even goed bekijken altijd waar het om gaat, ten diepste. Het gaat om de komst van het Koninkrijk van God. Mm -hmm. Dat was al bij de prediking van Johannes de Roper. Je ja. riep tegen de mensen, bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Klopt. De heer Jezus begon zelf ook zijn eigen prediking met deze uitspraak. Mm -hmm. Dat is een van de voorbeelden van de doorgesneden provincieën. Moet jij de vorige aflevering... De vorige aflevering al waard. Ja. Ja. Ja. Maar nu dat koninkrijk. Kijk, ze zijn allemaal uit op hun koninkrijk. Die hele islam die werkt voor een wereldwijd kalifaat. Alleen het voordeel voor Israël is dat ze elkaar dat kalifaat misgunnen. De Turken die willen het herstel, daar ze we het straks over hebben, mm -hmm. van het Turks-Ottomaanse Rijk. Erdogan die steekt dat niet ondersteunen van bank. Absoluut nee. niet. <laughs> en, uh, en, en, en dan heb je Amerika, die heeft zijn Wereldrijk gehad. Het, uh, dat heeft Obama verspeeld, sorry dat ik het zeg. Die mensen in Europa die uh, loeren onbewust op het herstel van het oude Romeinse, uh, Romeinse Rijk. Ja. En, en, en zo zijn er nog veel meer clubs, de Nieuwe Wereldorde, die uh, wil zijn eigen koninkrijkje hebben. Uh, de paus die denkt er nog steeds aan dat uh, het heilige Romeinse Rijk uit de middeleeuwen, net toen het pausdom Rome heerste eigenlijk over het grootste deel van Europa. En zo gaat het allemaal om, om dat koninkrijk. Mm. En Israël staat voor het koninkrijk van God. Ik heb het nu over het aardskoninkrijk, je hebt natuurlijk ook een geestelijke zaak. Maar een gewoon aardskoninkrijk waar de Heer Jezus koning zal zijn. Nou, hoe werkt dat allemaal? Waar, waar, waar, waar zit het allemaal om? Even de Bijbel erbij halen. Dat voor een van de vorige uitzendingen hebben we het gehad over dat beeld van Daniel. Ja. Met die, eh, het hoofd van het Babylonische Rijk eh, hier. Borst. Uh, de borst en de armen, het, het zilveren. Ja. Dat is het Persisch, Medisch-Persische Rijk. Uh -huh. Daarna uh, de lendenen, de buik en zo. Uh, dat is het Griekse Wereldrijk. Daarna uh, het ijzer van de benen. Dat was het Romeinse Rijk. Ja. En daarna, nou ja, die, die, die voeten. Ja. Uh, wat is dat nou? En dat zeggen veel mensen. Ja. Dat is tot voor kort de heersende theorie geweest. Dat is. Uh, het, het herstelt Romeinse, Romeinse Rijk. Daar dus ja. had jij het net ook nog even over. Europa. Dat is dan Europa? Ja. Maar ja, Europa staat ook uh, te trillen op zijn benen. Maar ja, dat klopt toch, want die, die profetie zegt dat het, wat is het, leen en ijzer? Ja, ja. Dat vermengt zich niet. En dat zie je gewoon gebeuren. Dat dus, zie je ook gebeuren, dus, ja. Dus daarin klopt het wel. Goed, dan gaan we even verder kijken. Ja. Uh, want die beesten, ja. die Daniel ook ziet. En die beesten in, uh, in, in openbaring, die wereldrijke voorstellen, die hebben allemaal zeven koppen. Ja. We hebben er nu nog maar vijf gehad. Mm -hmm. Ik ga ze tellen ja. voor de aardigheid. Dat ja. Eén, Egypte. Mm -hmm. dat, dat, was, dat was een machtig rijk uh, voor het Babylonische Rijk nog. Tweede, het Assyrische Rijk. Dat waren de boeven die het uh, tien stammenrijk... Israël, Ephraim en de stammen die daarbij horen, in ballingschap gevoerd hebben. In ja. 700 zoveel volk Christus. Dat is, dan krijgen we het Babylonische Rijk. Dat heeft de Assyriërs weggejaagd. Dan krijgen we het, wat ik net had, het Medo-Persische Rijk. Dat heeft de Babyloniërs weggejaagd. Dan krijgen we het Griekse, Alexander de Grote dat heeft het hele zootje weggejaagd. Dan krijgen we het Romeinse Rijk. En wie is nou die zevende? Wie? We moeten de Bijbel altijd zien, de profetie vanuit Israël, ja. vanuit het Midden-Oosten. Mm -hmm. Wie zijn toen de baas geworden? Wel nou, vier, 500 jaar van het Midden-Oosten. Dat was het Turks-Ottomaanse Wereldrijk. Ja, dus nadat Jeruzalem verwoest was in uh, het jaar 70 is het, is de geschiedenis natuurlijk doorgegaan ergens. In welke jaren kwam uh, Turkije daar aan de macht? Uh, nou... Na Mohammed ja. is de veroveringsoorlog, de jihad, van de islam begonnen. Mm. He, dat was, uh, die is nooit die... meer gestopt. He? En die is nooit meer gestopt. En die is verder nooit meer gekomen. Nou, de Turken, heel merkwaardig, die zijn machtig, de machtigste geworden omstreeks iets na 1500. Mm -hmm. Wat is er toen gebeurd? Zat er zat een, een, een, een kalif en die heette Mehmet, Zoals veel Turkse jongens nu heten. Ja. En die Caleb Mehmet die zag hoe Isabella en, en Ferdinand, de koning en de koningin van Frank van Spanje, de joden eruit joeg. Dat ja. weet je wel, in 1492. Ja, dat, dat weet je nog wel. Kenmerkend gebeuren geweest. Ja, dat is En die joden, die raakten op de vlucht en die kwamen hier en daar terecht. De... Waar kwamen ze terecht? Voornamelijk in Turkije. Oh. In het Turkse Rijk. Toch ook in Amsterdam? Ook Ja, maar ja. over de hele wereld ja. werden ze verspreid, dat, dat, ja. dat, dat zegt de provincie ook. Ja. Maar waar kwamen ze terecht in Turkije? Overal. Wat zei met? Die stuurde een missieve over al die landen, want dat Turkse Rijk was vreselijk groot, het mm -hmm. hele Midden-Oosten, Egypte, heel Noord-Afrika, een groot gedeelte van Oost-Europa. Allemaal waren dat onder het Ottomaanse Rijk. Ja. En die stuurde een missieve... Jullie ontvangen de Joden gastvrij. Die werden toen gastvrij ontvangen door de Moslims, door de Turken. Dat is wel apart. Dat is zeer apart. Ja. Maar nog aparter is, bijna om te zeggen, toen werd het Turks-Ottomaanse Rijk groot. Hmm. En heeft ruim 400 jaar tot 1918 heeft het geregeerd over het Midden-Oosten ook. Hmm. Tot 1918. Waarom tot 1918? Zij waren, de Turken hebben toen de fout gemaakt om met keizer Wilhelm in de Eerste Wereldoorlog samen te gaan. Mm. Dus die zijn toen uh, te gronden gegaan uh, in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat is toen misgegaan. Toen is in 19. Dus zo lang hebben zij in het Midden-Oosten geregeerd. Ja, zo lang waren zij de basis Midden-Oosten. Nou ja. Dus op het moment dat uh, God begon aan het herstel van Israël. Waar de Turken daar de baas? Waar ja, de Turken nog steeds de baas. Ja. En die hebben dus, dus een staat. Uh, die Theodor Hetzel, ja. nee, dat was, ja. die heeft uh, in, in, in, bij de Europese heersers, de, de Deutsche Keizer en, en, en bij de Turkse heersers, mm -hmm. overal gepreit, gepleit voor uh, de staat der Joden. Dat was zijn boek. Ja. En dat is allemaal mislukt. Ook bij de ja. Turken is het mislukt. Ja, ja, daar heeft Engeland natuurlijk ook een, uh, een, een, een, lelijke een gespeeld. hele lelijke rol in gespeeld. Ja. Behalve tot de Balfour Declaration. Ja. Maar en die toen... was toch ook rond die tijd, 1916, 1918? Ja, dus ook 1918 ja. was dat, 1917 ja. volgens ja, mij. Ja, ja. ja. En, en toen heeft Engeland voor de olie gekozen. Ja. ja. Olie in plaats van Israël. Dus ze kregen narigheid in plaats van zegen. Ja. Nou, dus die Turken, die waren toen de baas. En uh, toen is dat hele Rijk afgebroken, dat Rijk in het Midden-Oosten. En toen kreeg je Irak en Iran en Libanon. Dat hebben de grote, weet ik veel hoeveel, drie of zo, Engeland en Frankrijk in elk geval, die de oorlog gewonnen hadden, hebben toen het Midden-Oosten opgedeeld. Ja, en voor, voor de duidelijkheid, er was toen nog geen sprake van een Palestijnse staat of wat dan ook. Of een Nee, er waren nog geen, geen Palestijn. de nee. Palestijnen. De Palestijnen die toen naar Israël gingen, dat waren Joden. Mm -hmm. ja, die gingen naar Palestina. Ja. En die Arabieren die, die kwamen overal vandaan uit de wereld. Die kwamen overal vandaan. Die maakten Aliyah. Ja. En, en, en die hadden een, een Palestijns Philharmonisch Orkest, dat een Palestijnse bank je hadden een Palestijnse vakvereniging, alles was Palestijns. Ja, heette de Jerusalem Post toen nog niet Palestijnse... Ja dat, is het, ja, dat was het, zelfs de Jerusalem Post. Ja. Was nog Palestijns. Ja, ja, precies. Nou, en, en, en ze zijn zo druk bezig de geschiedenis te veranderen. Ja. En de mensen die geloven het maar. Hmm. Onder leiding van Van Achtja, die is ook zwaar aan het dementeren volgens mij. wat ja. je ja. allemaal uitkuurt. Maar goed. Uh, zij hebben dus... Uh, zij zaten dus daar en pas in 1948 werden de Joodse Palestijnen Israëli's. Ja. En een paar jaar daarna, onder Arafat, uh, werd de, de mythe van de Palestijnse staat geboren. Want in welk jaar is dat dan gebeurd? Uh, ik denk uh, na de Zesdaagse Oorlog, vlak na de Zesdaagse Oorlog, denk ik. Dat is een uh, 60 jaar, 67 pas daar. Ja, ja, ja in die tijd. Ja. Ik weet niet precies wanneer die, nee. maar hij is met dat idee gekomen. Maar en dan gelooft iedereen aan de Palestijnen die redden. Toen ontstonden ook die vluchtelingenkampen, die Palestijnse kampen. Uh, die zijn, uh, de, de eerste serie vluchtelingen, die is in 1948, 1949 begonnen. Hmm. en Toen uh, kwam de onafhankelijkheidsoorlog. Een stuk of vijf Arabische staten, onder zelfs Jordanië, en, en, en Syrië en Egypte. Die vielen Israël binnen. Ja, die, ondanks dat de Verenigde Naties hadden besloot, besloten besloot, hè, dat er een Joodse staat moest komen. Wel op een miraculeuze wijze, maar het, was, het besluit was toch uh, in de meerderheid dat Israël. de staat Israël gesticht kon worden. Ja, dat was natuurlijk ook een verlenging van het besluit van de, de Volkerenbond, ja. de, de voorloper van de Verenigde Naties. Precies. Ja. En die hadden de Balverde uh, Declaration geadopteerd. Ja. Die zit allemaal voor Israël juridisch, ook menselijk juridisch, zit het allemaal voor Israël zo goed in elkaar. Maar ja, de mensheid wil nu helemaal de, de leugen. De geschiedenis veranderen. Ja, en die willen ja. de leugen geloven. Ja. Nou, wat is er toen met Turkije gebeurd mm -hmm. in die tijd? Toen was het helemaal afgebroken. Toen kwam daar een Turkse leider, die heette Atatürk. Ja. Dat was een... Ja. Een seculier mens. Uh, Erdogan wil daar heel erg op lijken, geloof ik, hè? Nee, in tegendeel. Oh, niet? Nee, absoluut oh, nee. niet. O, dacht dat Erdogan Die Atat ja. Atatürk die heeft van Turkije een seculiere staat gemaakt. Oké. Okay. En die wilde daar een moderne, westerse staat van maken. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal misgelopen tot, de, tot en met de, de Tweede Wereldoorlog. Maar en Turkije die heeft toen weer de fout gemaakt. Om met Duitsland mee te gaan in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dat is dus weer een klap voor Turkije. Maar Turkije had een ontzettend sterk leger. Weet je wat ze aan te danken hebben? Aan Israël. Want? Israël die heeft ze getraind, Israël heeft oh, ja. ze van wapens ja. voorzien. Ja. Israël, dat was tot voor, nou, laat ik zeggen, een paar jaar geleden zou ik bijna zeggen, een grote vriend van Turkije. Mm. En die heeft uh, Turkije groot gemaakt. Hmm. Maar toen, ik denk, ik weet niet precies wanneer, maar misschien begin van deze eeuw, kwam Erdogan aan de macht. Dat is een orthodoxe moslim, ja. zwaar orthodox. En die, kijk, telkens als die orthodoxen de macht kregen in Turkije, greep het leger in, want dat waren aanhangers van die, uh, Atatürk. Uh, van die Atatürk, ja. Ah, ja. en, uh, en maar, dat heeft Erdogan overwonnen. Je heeft de hele top van het leger vervangen. En het leger die komt. Hij doet niet anders. Ja, en dan vervangen je. Ja. ja, wat erg hè. Ja, ja, het is, dat is erg. Het is een, uh, toch een, je kan toch zeggen: echt een dictator. Is het ook? Ja. ja. Sommige mensen zeggen hij is de Antichrist. Maar ik geloof het niet. Maar het is wel een aardig model voor de Antichrist. Ja, maar daar kunnen we nog wel een paar meer op noemen, als we die ook. Ja, ja, maar goed, uh, <laughs> er zijn er wel een paar honderd in de loop van de eeuwen geweest. Ja, precies. Ja. Vanaf Hitler die uh, ik Ja. ben. Uh, en zelfs Amerikaanse leiders hebben ze... Maar goed, die Erdogan, die is toen de baas geworden. En die heeft dus de macht daar gekregen. Ja. En dat ging toch nog aardig goed. Tot dat geval met... Uh, in 2010 was dat, met die boot. Hmm. Er waren een boot uh, vol antisemieten. En ook Turkse antisemieten zaten erbij. En die wilden de blokkade van Israël rondom, in de Middellandse Zee, rondom de Gaza-strook doorbreken. Ja. En ze wilden hulpgoederen brengen. En Later hebben ze ontdekt dat er inderdaad een paar containers met hulpgoederen in stonden, wat rotzooi. Ja. Maar het was puur een politieke daad om de macht van Israël te breken. Mm -hmm. en ...de lijn van Hamas naar de wereld om uh, geavanceerde wapens te krijgen tegen Israël open te gooien. Ja. Israël heeft er toen, uh, ze gewaarschuwd die boot, uh, een gewapende macht erop afgestuurd per helikopter. Dus Israël stuurde een helikopter? Ja, <laughs> Met, uh, uh, nou ja om die boot tegen te houden, om die boot te overmeesteren. Ja. En uh, toen bleek dat die... Een vreedzame demonstranten met, uh, met, met, met messen en kabels ja. en met uh, stokken en staven die soldaten te lijf gingen. Ja. Soldaten die konden dat uh, bijna niet verdedigen. Le leven liep gevaar. Er werd een compleet gevecht. Er vielen negen Turkse doden. Zo. En de ongelofelijke woede van Erdogan natuurlijk. En dat was bijna op een oorlog uitgelopen. Mm -hmm. En dat is dus op een heel merkwaardige manier is dat toch, eind juni is het al begonnen, is dat op op vrede uitgelopen. Het was een heel diplomatiek, uh, ge, ge, sorry, was een heel diplomatiek gebeuren ja. en Israël heeft excuses aangeboden, zeer tot woede van uh, veel Israëli's. Neteljauw die heeft 21 miljoen dollar aan de families van die negen overleden Turken betaald. Terwijl... Zeer tot woede van, uh, de, van Israël. Ja, terwijl die Israëli's werden aangevallen. Ja, Terwijl Israël aangevallen werd, ja. ja. En terwijl Israël een, volgens internationaal recht uh, goed aan, juist aan gedaan heeft om die, die boot te willen enteren. Ja, precies. Maar goed, dat is nu weer helemaal goed. Ze zijn weer dikke vrienden, tussen <laughs> aanvalligstekens. En Turkije die loert natuurlijk ook op, uh, op gas. Ja. En het, is, het klinkt allemaal vrede. Erdogan wil vrede maken met uh, El sisi van Egypte. Mm -hmm. Die uh, maakt vrede en die speelt onder één hoedje met Poetin. En uh, die wil natuurlijk ook uh, de, Syrië binnenvallen. En Turkije ja. valt Syrië binnen. Ja. En, maar toetsen. ook om, uh, om andere redenen, alleen maar Syrië. Syrië, ja, Turkije. Ja, natuurlijk, ja, die, die zit die, die, die, die dachten ja, ja, precies. Die dus vrede, vrede is maar heel erg een, een vaag begrip. Vrede is, vrede is alleen maar een camouflage om je eigen lelijke bedoelingen te verhullen. Ja. Dat, ja. Is, dat is het is helemaal ja, zo. Dat, en dat verhult hij niet eens, want hij doet het openlijk. De vervolgingen in zijn eigen land zijn natuurlijk legio op dit moment. Ja, tuurlijk. Ja, en uh, nou ja, die, die meneer Gülen, die waarschijnlijk niks gedaan heeft, ja. begint echt te geloven. Mm -hmm. En iedereen die wordt eruit gezet en er worden er weer eens duizend uitgegooid. Ja, dat is echt gewoon belachelijk. En, en, en, en, en, en Europa doet daar vrolijk aan mee, eigenlijk. Die, mm. die zegt, niet Turkije kunt verdwijnen alsjeblieft uit de NATO, want ze zijn lid van de NATO, mm. dat is grote gevaar. Dat Turkije ook lid van de NAVO is, ja. want een regel in de NAVO is dat als een NAVO land aangevallen wordt, komen alle andere NAVO landen hun te hulp. Ja. Stel dat Israël Turkije aanvalt, nou ja, dan, dan zijn <coughs> we verplicht mee te doen om, met een aanval op Israël. Het ja, is allemaal heel heel griezelig. Maar ja, Turkije die eh, ruikt gas. En die uh, wil een gaslijn, pijplijn hebben via Turkije naar Rusland. of naar, naar Cyprus. En via Cyprus naar Griekenland. die hoopt daar ook nog op uh, die gaslijn. Ja, maar Poetin die rookt ook gas. Nou, <laughs> ja, ze, ruiken, ze ruiken allemaal gas. Ja, ja het is dus gewoon puur economisch belang. wat, wat ja. elke keer weer speelt. En uh, nou ja, toen Turkije de stommiteit uithaalde. om een Russisch vliegtuig neer te halen, ja. liep dat ook helemaal verkeerd af. Dus uh, de Turkije die heeft uh, zijn vrouw een kilo uien laten kopen om krokodillentranen te produceren tegenover dit incident. Ja. En het is, het, het, het is heel, heel mis wat er gebeurt. Het punt is dat de, Bijbelse, de Bijbel ook zegt dat er een valse vrede komt. Ja. Zelfs Paulus die zegt dat ergens in, het, uh, ja, dat in, er... in de Thessalonicense brief. En... Dat is wel interessant. Ik meen dat dat in, in, in, in Daniel is. Ik moet het eventjes uh, opzoeken. In, in, in Daniel. Daar staat ook over die, die antichristen, Want velen beginnen nu te zeggen: dat laatste wereldrijk, mm -hmm. dat, is, dat, dat is het hersteld Ottomaanse Rijk. Ja, ja. Dat is in 1918. Meer, meer dan het Europese of uh, Romeinse. Dat, Rijk. dat maakt op dit moment ja. meer kansen. Ja. En, en het gaat tenslotte niet om Europa, want Europa speelt nauwelijks een rol in de Bijbel, maar het gaat om het Midden-Oosten. Ja. Al die profetieën er is, is Ammon en, en Syrië en Irak en, en, en, en, en Saoedi-Arabië, gaat allemaal om die, die, die, die moslimlanden rondom de En daar draait het profetische woord. Dus, Velen zeggen Turkije wordt het herstelde Romeinse, het herstelde, het laatste Wereldrijk. Ja. En dan, ja, die, die wankele voeten. De EU wankelt. Hoe dat zal gaan, weet ik niet. Ik hoop dat, dat, dat het niet gaat zoals vele analisten denken, dat de EU uh, bezig is om een oorlog met Poetin uit te lokken. Ja. Ze, ze zijn daar ja. druk mee bezig ja. geweest. En uh, ik hoorde van collega's in Roemenië dat uh, zeg maar Amerika ook zijn uh, raketsysteem terugtrekt uit Turkije en in Roemenië plaatst. Dus... Ja, dat is duidelijk, want zij kunnen niet meer op Turkije vertrouwen. Ja. Want Turkije die schuifelt naar Rusland toe. Ja. En en... Waarbij vervolgens de Roemeense bang zijn dat, dat het... Uh, zeg maar, de, de situatie van jaren geleden weer, uh, voor de negentiger jaren weer terugkomt, dat uh, Rusland ook weer Roemenië gaat pakken en, uh, en, en Oekraïne natuurlijk nee, helemaal. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het maar... niet of... Uh, ik weet het niet. Nee. We zitten natuurlijk wel, de Europese Unie, tegen de afspraken in, in de, de, de voortuin of de achtertuin van Rusland, ja, zeker. de Baltische Staten. Ja. Die ja. drie Estland, land net dat en Litouwen, ja. waren binnen Rusland. Ja. En er was een afspraak dat de Europese Unie er vanaf zou blijven. Ja. En nu zitten ze er met, met, met al hun klauwen in. Ja. Dus het is heel griezelig allemaal. Ja. En voortdurend is Brussel bezig om, om Rusland, Poetin, uit te dagen. Mm -hmm. Ze hebben Rusland geboycott vanwege de, vanwege ja. de, de Krim. Ja, precies. Op Wat? zich ook wel logisch. Zeg je? Op zich ook wel logisch. Logisch, toch? Ja, natuurlijk. Dat boycotten. Ja, Ja, nou, laten we even kijken hoe logisch het is. Ja. Wie heeft er baat? Rusland heeft schade. Wie heeft er nog meer schade van? De Europese Unie. De boeren die hun export kwijtraken, hun inkomsten kwijtraken. Die handelsovereenkomsten met Rusland, die waren heel nuttig. Mm -hmm. Dus Rusland heeft schade, de Europese Unie heeft schade en het heeft niks opgeleverd. Ja. Die hele boycotten. Nee. Nou, dat is vaak zo. Dus, ja, nou goed. Dan komt er dus, en iedereen die roept op een gegeven moment, vrede, vrede, vrede. Ja. En er komt een vrede, en de Bijbel die leert dat dat een valse vrede is. De echte vrede komt alleen, zoals in je persoonlijke leven, de echte vrede komt alleen als de Heer Jezus in je leven komt. Ja. De echte vrede komt alleen als de Messias komt, mm -hmm. als de vredevorst komt. <kwijnt> en zoals dat, dat uh, wij waren in de gebieden, en er was een, een Joodse school, middelbare school, en een lerares vertelde over die school en vertelde over de ellende van het terrorisme wat ze meemaakte. Ik vroeg een van onze mensen, ik vroeg wanneer zou het eindelijk eens afgelopen zijn? Dat okay. die, die, die Joodse lerares keek een beetje verlegen en aarzelde even en zei heel zachtjes als Messias komt. Mm. En dat is mooi. Yeah. dat is. Uh, er is een steeds sterkere messias binnen Israël. Nee, dat sowieso. Maar ondertussen hebben we dus, uh, zeg maar, strijd op strijd op strijd rondom Israël. Ja. En speelt Rusland daar een rol in, speelt Turkije daar een rol in, speelt Europa daar een rol in. Dus, met andere woorden, op deze manier strijdt de Heere God voor Israël. Hmm. Hij brengt al die volkeren in grote verwarring. Ja, precies. En dat gaat precies hetzelfde met de Europese Unie. Ja. En ik hoop, ja, ik mag het niet hopen, maar dat Nederland, het hoeft voor mij geen brexit of nexit te worden, maar wel dat de Europese Unie afziet van al die politieke ambities die ze hebben daar in Brussel. En afziet om, om de Duitsers hun Duitse identiteit, en die Duitsers die zijn er nogal trots op, dus dat, dat zal niet lukken, ons onze identiteit te ontroven. Hmm. Zo, het eerste zullen ze dan de sport moeten afschaffen. Ja. Ja, ja. Nou ja, als Nederland Duitsland komt, dan zijn alle Nederlanders ineens Nederlander en de nee, Duitsers die zijn allemaal Duitsers. Oranje. <laughs> ja. ja, maar goed, zo is alles in de handen van de Heer. Ja. Maar het wordt steeds meer gespannen en steeds gevaarlijker wordt het. Een kruidvat dus. Uh, een kruidvat, maar er zitten zeven of acht lonten aan. Ja, precies. Ja. De Krim is zo'n lont. De, Londen, de, de spanningen, andere spanningen met, Uten, met Poetin. Ja. De onderlinge spanningen. Maar wie gaat dan die vrede brengen? Uh, de eerste dus de stap is... De schijnvrede, hè? De schijnvrede. Dat, ja. dat, dat, dat zal waarschijnlijk de antichrist zijn. Ja, dat moet dan wel aanstaande zijn. Of gaan, ja. we, of gaan we nog twintig jaar zo door? Weet ik niet. Nee. Ik weet het niet. Er moet nog zoveel gebeuren, Dolf. De tempel moet nog hersteld worden. We zullen mm het -hmm. er nog wel een keer de volgende keer over hebben, hoop ik, dat die er nog is. Mm -hmm. en, en, en er moeten nog stammen terugkomen. Ja. Ephraim moet nog terugkomen. Ja. En we zien overal een begin van. Het evangelie is nog niet overal in de wereld vervolgd. En Het evangelie is nog niet ja. overal gebracht. Ook dat is een, een ding wat een rol speelt. En, en de, de gebieden moeten nog vrijgemaakt worden van, van terroristen. Mm. Abbas en de zijne moeten verdwijnen van de bergen van Israël. Ja. Ik hoop dat ze daar een goede oplossing voor vinden. Ja, dat, dat hoop ik echt. En ja, ik... voorlopig claimt hij het nog steeds. Dus uh, hij claimt gewoon jeruzalem als de, ho ja, maar... de hoofdstad van de Palestijnse staat. Ja, ja, ja. En hij krijgt de hele wereld mee. Ja, maar ik denk dat dat dus nooit gaat gebeuren. Wie? Dat Jij? de Palestijnse staat. Nee. Oost-Jeruzalem als hoofdstad gaat krijgen, dat, dat, dat is uh, eigenlijk is dat het, het heikele punt ja. waar de hele wereld zijn nek over zal nee, breken. maar dat is ook, ja, wie een steen heeft tegen, tegen Jeruzalem gaat, uh, gaat daar aan kapot, toch? Ja, een deel van wel, ja. ja. ja. Het is uh, dat is allemaal ook profetisch heel spannend, alleen, alleen is het toch dat we te weinig beseffen, ikzelf ook hoor, hoeveel invloed we nog hebben op de profetie. Ja. Staat het dan niet vast? Nee, er zit ruimte in de profetie. Mm. Er zit altijd nog een stuk ruimte. Altijd blijft er de ruimte in de profetie over de genade van, van God. Mm. Altijd is er de ruimte dat God de tijd van benauwdheid... Verkort. ...kan verkorten. Ja. Wie heeft dat gezegd? Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Mm -hmm. In zijn eindtijdreden in Matthäus 24. Ja. Als die tijd niet verkort zou worden, niemand zou het uithouden. Nee. En, en, en die ruimte. Kijk, als je dan het profetische woord kent, dan zie je dat, dat, dat God tegen, via Jeremia ook zegt. Als ik over een land een oordeel uitspreek: eh, dat ik het verwoeste door de pest, de honger en het zwaard. en dat land bekeert zich, dan gaat het niet door. Ja, precies. En dat is waar wij. We zullen nog een uitzending hebben over, over, over, uh, nee, over Jona. Ja. En er komt een heel aparte uitzending over. daar zie je dat heel erg gebeuren. Dus ja, daar zie je het. Ook voor, voor ons geldt uh, dat wij een, een Jona-positie kunnen innemen. Wegvluchten van God, dat werkt niet. Nee. Maar, uh, maar hoever, hoe komt het toch dat de EU zo ver gekomen is, vraag ik wel. Ja. Dat moeten we een volgende aflevering gaan bespreken. Want onze tijd zit helemaal op, Jan. Tjoe, ja, Er zijn toch mensen die zeggen, well, je moet een uur gaan, maar dan ja, dat, voor televisie dat, is dat weer te ja, lang. Dat kunnen de mensen niet meer uithouden. <laughs> sommige, sommige mensen wel, want die roepen dat tegen ons. Ik ga jou voor nu heel hard bedanken. We komen daar in de volgende aflevering even op terug. Hoe het toch zover is gekomen met Europa. En um, ja, dan gaan we ook verder met deze serie gewoon. Okay. Heel hartelijk dank en graag tot de volgende week. Okay. U thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken. Ja, hoe is het zover gekomen met Europa? Er zijn allerlei redenen aan te voeren, maar God's plan gaat gewoon door, of Europa nou wel of niet, en of Turkije nou wel of niet, Amerika of Rusland. God is erbij en hem loopt niets uit de hand. Dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Ik zeg niet dat zeggen sommige mensen. Ik vind dat wat eerbied, oneerbiedig.